Thank you.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 En dat ontdekte je dus, dat andere mensen dat hadden. En dat ja. ging je dan zelf ook ontdekken? Ja, direct. Oh, bijzonder. Ik ben daar, uh, ja, dat klopt. Dat ging meteen dat sloot helemaal aan bij, bij me. En dat, dat kwam ook meteen. Ik heb me daar ook als volwassen laten dopen. Maar inderdaad ook de doop met de heilige geest noem je dat. Dat je een openheid krijgt naar de stem van God, naar de gaven. Uh, daar ook ontvangen. En daar ook gewoon lekker enthousiast mee uh, aan de slag gegaan.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 ...dingen heel goed begrijpen of juist openstaan voor nieuwe dingen. En, uh... Hoe lang heb je dat gedaan? Het heet Kindervo de kindernevendienst, ja. hè? Dacht uh, ja. ja, kinderwerk, kindernevendienst kinderwerk. was oh, bij ja. de gereformeerde kerk, oh, dat klopt. Ja. Dat doe je ook wel zoiets. Dan uh -huh. ging je er een, een, tijdens de preek eruit. Ja. En dit is kinderwerk, Dan ga je tijdens nagenoeg de hele dienst eruit. Oh. Dus veel langer. Ja, dus je hebt niet alleen een bijbelverhaal, maar... je meer activiteiten. Er zijn mensen oh, die helemaal gek zijn van knutselen. En die ja. daar heel veel van mee kunnen doen voor kinderen. Ik deed dat iets minder. Maar spelletjes kan je ook doen. Of drama. Of hun laten drama spelen. En zo'n verhaal laten uitbeelden. Ja. En ja, er is heel veel mogelijk zingen. Hmm. Bidden voor elkaar. En hoe lang ik dat heb gedaan? Gigantisch <laughs> lang. Alleen al toen ja. ik terugkwam uit Engeland. Heb ik daarna nog wel iets van 14 jaar kinderwerk gedaan. En ook geleid uh, teamleider van groep 5, 6. Ja. Maar je kwam uit Engeland. Wat, ja. de, wat deed je in Engeland? Uh, daar heb ik een Bijbelschool gedaan. Uh -huh. Voor twee jaar. Aha. En ja, wat leer je op zo'n Bijbelschool? De Bijbel. <laughs> of iets meer waarschijnlijk. Nou, het was wel grappig. Want ik werkte in de zorg. En uh, ik was wel een beetje. Op een gegeven moment een beetje. Ik heb dat heel erg leuk gevonden. Maar ik, ik werk vooral op praktisch niveau. En op een gegeven moment ja, had ik dat wel een beetje gehad. En toen heb ik aan God gevraagd van nou, wat is de nieuwe weg? Dus ik was wat aan het zoeken. Hele verschillende richtingen. Een nieuwe uitdaging. En toen was ik op een vakantieweek, een conferentie met de vriendin Rolinka mee naar Engeland. En ik had echt iets van in augustus wil ik wel, uh, of september, ik wil wel gewoon nu wel vlot uh, ergens heen. En toen hing daar zo'n heel groot bord, was fantastisch trouwens hoor, die conferentie. En er hing een heel groot bord voor Bijbelschool. En ik dacht even van, ja, dat heb ik al gehad. Ik heb al een hele Bijbelschool gehad, al twee geloof ik. En ik heb ook al een jaar les gegeven op één. Maar dit was toch weer een hele andere. En ik zei, hé hey god, er stond ook precies per 1 september. En ik had echt dat steeds in gedachten van, dan wil ik echt iets anders hier. En uh, dat was bij 1 september. Dat was toen begin augustus. Dus het was een heel kort dag, maar dat maakte me niet uit. Ik had iets van hier, is dat een uw bedoeling? Ja. En toen kreeg ik heel duidelijk op mijn hart dat dat Gods bedoeling was. Hm. En toen heb ik nog nagevraagd. Ik zeg, God, ik geloof u. Maar het is een stem, dus als u het wilt bevestigen ergens mee, is dat altijd uh, meegenomen. En toen kreeg ik uh, zo'n uh, gedachte, zeg maar... Van ja je leert er heel veel over mij en dat vind ik gewoon heerlijk dat was een heel gevat antwoord ja, exact, ja. en toen bleek inderdaad ik zeg nou God dan verwacht ik dat hè dan reken ik erop dat de rest dan ook op orde komt niet niet uh, gewoon met respect hoor naar God maar uh, toen kon ik inderdaad met mijn baan kon ik het regelen ik kon iemand vinden voor mijn huis om uh, in die tijd op mijn huis uh, te passen daar te gaan wonen met andere zaken alles goed af te ronden en toen Koreaan rijden. Nou, geweldig hè? Ja. Dat is wel heel leuk. O, financiën. kreeg ik op een bijzondere ja. manier. Hele, mm -hmm. hele, hele financiën, want het was toch een uh, aardige prijs. Mm -hmm. Ook. Ja, en je moest er natuurlijk naartoe vliegen en daar intern wonen ja, waarschijnlijk. Oh, je, o, je kon ook de met auto, met de auto dan, allemaal. Uh, ja. Ja. Oh, kijk eens aan. <laughs> wat grappig. Dus je hebt daar. Heel, ja, wat heb je daar allemaal geleerd uiteindelijk? Was dat ook zoals je had verwacht? Um, ik was er vrij open heen gegaan. Gewoon meer in het vertrouwen van, nou dan leer ik weer nieuwe dingen. En ik denk nou alleen al omdat ik naar Engeland ga en uh, daar gewoon. Het was een internationale school, de minderheid was Engels. De meerderheid kwam echt uit heel de wereld, dus dat maakt het wel heel oh. boeiend. En ik was toen al 37, 36, 37. Maar de mensen in mijn groep, daar was ik ongeveer de gemiddelde leeftijd van. Oh. En dat deed me ook heel goed. Ik denk, hé, hey, ik zit niet in de groep van 18 jaar. Dit, dit heeft gewoon echt zo moeten zijn. Want ja. wij waren best een uitzondering dat we plotselingen veel hoger leeftijd hadden. Maar dan heb je ook andere gesprekken en dan sta je anders in de stof. Hmm. Dus het was sowieso een hele rijke ervaring. Ja, en dat twee jaar lang, hè? dat is best wel Klopt. een hele ja. lange periode. Ja. En wat zijn dingen die je daar hebt geleerd waar je nu nog veel aan hebt, bijvoorbeeld? Nou, ik heb zo straks.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 De website van Opendoors Nederland is www.opendoors.nl Nu volgt het verhaal van Roesia, een geheime gelovige uit Shatsikistan.